Dit soort kleurenpracht slaat nergens op. Een man op bakfietsbrommer schopt tegen vuilniszakken aan. Het is januari. Hoe zit het met het bier en buiten als het vriest? Het mag. Arme eendjes kruipen uit hun ei. Je vraagt je af waarom onze lieve heer op zolder. Tja, waarom? Een lantaarn werpt de schaduw van een fiets die uitloopt in de afdruk van een band. Ook jij wordt ingehaald terwijl je luistert naar de geur van nachtmuziek, weeg, zoekt.